Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Iraanse Nederlanders die zich uitspreken tegen het geweld in het land... zeggen dat ze door de Iraanse autoriteiten in de gaten worden gehouden. Zo merken ze dat Instagram-stories worden bekeken... door een account van de Iraanse ambassade... en horen ze vreemde stemmen tijdens telefoongesprekken. Maar ook bij de demonstraties voelen ze zich bekeken. Een vrouw, ongeveer halverwege het publiek, zich... ...omdraaide en tegen het publiek inriep, inliep en ja, op ooghoogte mensen begon te filmen... ...terwijl ze tegen de richting van het publiek opriep en bleef filmen. Um, ja, ik kreeg er een heel naar gevoel van, het was echt overduidelijk wat ze gezegd aan het filmen was. De Iraanse Nederlanders maken zich vooral zorgen over de veiligheid van hun familie in Iran. Bijna twintig jaar is er over geruzied, maar nu is er geen weg meer terug. De Hetwiegepolder in Zeeland is onder water gezet. Het moet een natuurgebied worden ter compensatie van een ander natuurgebied dat ooit weg moest voor de scheepvaart. In 2005 werd al besloten om de polder onder water te zetten, maar tot het laatste moment zijn er rechtszaken over gevoerd. Deze actievoerder vindt het helemaal niks dat de polder nu echt volstroomt. Want ik ben hier op naartoe gekomen: niet om hiervan te genieten, om nog een keer het verhaal te laten horen dat we. ...en dat het echt een bloody shame is. Echt de blunder van de eeuw om dit water hier in deze polder te laten stromen. Tegenstanders willen de landbouwgrond niet opgeven... ...en zijn bang dat er vervuild water in de polder komt te staan. Maar volgens de rechter klopt dat niet. De vogelgriep grijpt al een jaar lang overal om zich heen in Nederland. Miljoenen dieren zijn afgemaakt en dieren die nog wel leven... ...moeten zo afgeschermd mogelijk blijven. Bij pluimveebedrijven, maar ook bij het Nederlands Pluimveemuseum in Barneveld... Het publiek mag daar niet bij de kippen komen en dat merken ze in de bezoekcijfers. Dat uh, sommige mensen niet durven omdat uh, bekend is dat er kippen in de buurt van het museum zijn. Dat sommige mensen niet komen omdat er geen kippen zijn. Dus uh, ja, wij merken dat duidelijk aan uh, de inkomsten. En sommige mensen lopen zelfs boos weg als ze de kippen niet mogen zien. Het weer, als het goed is, overal droog. Komende nacht wordt het niet kouder dan een graad of 9. Morgen in Limburg een buitje, verder zon en wolken en 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A10 Zuid richting het noorden. Na een ongeluk bij knooppunt Watergraafsmeer is de vertraging nog 10 minuten.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 Uh, die Booker vaak een alternatieve straf oplichtte, namelijk het pianoles geven aan zijn zoontje Harry Connick Jr. James Booker. Nog eentje dan, omdat hij zo lekker MUZIEK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 Yeah.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 rooie beest.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 Chess, Top 2022 cover-up. Cover. de term in de hedendaagse politiek en media... met uh, natuurlijk een negatieve connotatie. Maar bij ZFM Jazz heeft de cover-up gelukkig een veel positievere betekenis. Bij mij gaat het om covers...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 Uh, Snoep John B., zijn uitvoering daarvan, zijn cover... Uh, komt hij binnen op plek 12 200, euh, 1222 in dus die ZFM Jazz Top 2022 cover-up. <much>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 Cause they'll, they'll wash your troubles, your troubles, your troubles, troubles. your troubles. Away. They'll wash your troubles away. They'll wash your troubles away. They'll wash your troubles, they'll wash your troubles away. They'll wash your troubles. They'll wash your troubles away. They'll wash your troubles away. They'll wash your troubles away. Weet je, Giacomo Gates, de Amerikaanse Lee Towers van de jazz, zal ik maar zeggen. Hij begon zijn loopbaan of, uh, ja, zijn, als bouwvakker, maar uh, belandde uiteindelijk in de jazz. En in zijn repertoire kiest hij niet alleen voor, voor de hand liggende American Songbook-repertoire, uh, maar zoekt hij tevens het aanbod van avonturen in minder bekende songs. Zoals van de zwarte Amerikaanse singer-songwriter en poëte Jill Scott Heron... die in de jaren zeventig verantwoordelijk was.